Het OM zegt heel blij te zijn met de medewerking van de berichtenapp. In Brussel is een meisje van 13 zwaar gewond geraakt door een vuurwerkbom. Ze was in haar appartement toen jongens het vuurwerk bij haar naar binnen gooiden. Het meisje wilde het vuurwerk naar buiten gooien, maar toen ontplofte het in haar hand. Ze zou vier vingers zijn kwijtgeraakt. Er zijn drie verdachten opgepakt. De Beatles maken voor het eerst sinds 1997 kans op een Grammy Award. De band is al meer dan 50 jaar uit elkaar... En twee van de vier leden leven niet meer, maar toch maken de Beatles kans op twee Grammy's voor het nummer Now and Then. Het nummer is in de jaren 70 geschreven door John Lennon en als demo ingezongen op een cassettebandje. Vorig jaar hebben de nog levende Beatles die opname met moderne technieken uitgewerkt tot een volledig nummer. Het weer, het is in bijna het hele land bewolkt, met af en toe wat motregen. In het zuidoosten kan heel even de zon doorbreken. Toen wordt vanmiddag zo'n 7 graden in het noorden, 10 graden in het zuiden...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 Goedemiddag. Het is uh, even na twee uur. Welkom bij uh, ZFM. Het programma Zandvoort op zaterdag en uh, this is not America. Is dat? Dolly. Uh, heb je dit uh, uitgekozen uh, in, met betrekking tot de uitslag van de verkiezingen? Ja, precies. Ah, dat heb je heel goed. Ja, daar voelde ik ook goed Nederland aan. stond echt te uh, trillen op zijn poten uh, nou, dat uh, Donald die... Trump het uh, geworden is. Het Zal hè? toch niet alleen Nederland zijn wat heeft het aan trillen? Nou ja, Wie nou had dat ja. verwacht, joh?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 Leuk ja, dat je erbij bent. Ja, ja. ja, nou leuk om ook weer hier te zijn. Ik vind het wel lekker zo ja. een keer in de maand om te blijven. Ja, ik ben een beetje verkouden, maar uh, goed. Da, ik we wel doorheen. daar heeft ook mijn een mooi nummer van. Goed. Ik dacht er nog <laughs> aan om die als eerste plaat te draaien. Maar uh, nee, toch, This is America doe je van die uh, David twee, Bowie. Uh, doe je die twee? Ja, dat kunnen we zeker doen. Wereldnieuws ga... gaat natuurlijk voor op het uh, nieuws van uh, Rob Harms. Maar... Ik ga hem even opzoeken. Hé <laughs> hey, Dolly, wat ja. gaan wij uh, vanmiddag allemaal doen? Oh jeetje jongen. Jo, een lijst hè?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 ze in de pap te brokkelen hebben. Over welke vingers ze in de pap kunnen krijgen. Ik ben helemaal niet. Over uh, alles wat ze vinden dat er moet gebeuren. Uh, dan om half vier ongeveer de evenementenagenda. Uh,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 My mind, oh, What you waiting for? De man blijft lekker de muziek maken. Teddy Swims hoor je met zijn nieuwe single Bad Dreams. Zo dadelijk het uh, Zandvoors nieuws in het kort. Dolly is druk bezig met de redactie. Zo dadelijk hoor je de berichten uit Zandvoort. Maar voordat we aan die berichten beginnen met Dolly, hebben we uiteraard uh, weer een uh, lekkere plaats. Keren live, hier is Salto Sal. Now what's the meaning of the line? Tell me.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 wel lekker, hè? deze van Soul, to Soul en Life. We gaan naar het uh, nieuws, want uh, ja, er is weer, uh, van alles gebeurd deze week, Dolly. Uh, ja, nou ja, inderdaad best wel. Zeker.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 En er blijft ah, opwachten van de laatste nieuwtjes. Zeker handig. En hier is ze uh,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 en moi zijn zo'n mooi verhaal Want ik ben mezelf omdat jij hier bent En ik ken mezelf omdat jij me kent In een la plus belle misère, oh Ik wil een mission, oh. ook Wat moet ik dan met drie roze brisje, pardon Hoe vaak kom ik, ik mee als ik bij jou samen doe En jij pas bij de deur dat je best gaat Dus ik zeg, toi et moi Nous sommes très spéciales en ik Ben mezelf omdat je bent en ik Ken mezelf omdat je me kent en toi et moi Zijn zo'n mooi verhaal, want ik ik ken mezelf omdat jij er bent, en ik ken mezelf omdat jij me kent. Hey. lekker de, de voetjes van de vloer op de zaterdagmiddag lekker hoor. Jorden de single Night to Remember uiteraard van Shalamar heeft speciaal voor alle disco liefhebbers. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Brrr, koud hè, was het door ik wilde net gaan vragen aan de mensen. Willen jullie het wel weten? Want Ja, maar het was ook zo koud gewoon. Oh, gisteren hè, het was waterkoud, Ja, heb je de verwarming al gehad, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, ik ook. Ondanks dat ik onder dekentjes ligt begraven en zo. Ja, toch wel die aan. We moesten het doen gewoon. Ja, het was veel te koud. Veel te koud, ja...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 Ja, het is niet anders. Nee, helaas. of je moet het land uit natuurlijk. Hè. Want dat uh, ja, ik ook. weet bijvoorbeeld uh, dat er wel een uh, aantal zandvoorters is... die momenteel uh, al in Spanje zitten. Ja. In Tormel ja. Tormolinos heet het daar geloof ik. <laughs> Tormolinos, Tormolinos is geliefd Tormolinos. bij zandvoorters. Carriuela is ja, ook ja, heel ja, erg ja, bij ja, je. Ja, ja, ja. Ik, uh, mijn voorkeur ligt nog altijd in Almoyekar. Oké, okay, oké. Dat okay. vind ik een heerlijk plaats. En ligt dat dan uh, ook een beetje aan de oostkust of uh, niet?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 Ja, echt Bam waar. Voordat ze te laat komen. Voordat ze te laat komen, denk ze, lekker, uh, lekker snel erbij. Jeetje. En uh, onder meer uh, Cher heeft uh, de kerstplaat uh, al uh, uitgebracht. Charlie <lacht> ja, ik... Poets ook, trouwens. En uh, de andere die ik tegenkwam en die ik ga draaien, Dolly. Ja, je ontkomt er niet aan. Is uh, Eva Max. Hier is uh, One Wish. Nou, oké. Okay. Komt ie aan, hoor. Jingle ja. bells. Ik hoor het al. Stoppen we er echt mee hoor, met de kerstvlaat. Voorlopig even weer, uh, Dolly. Oh, Voorlopig, Ja Nee, er komen binnenkort echt uh, in aan hoor. Oh, of kom je ook bij ZFM niet aan? Hè? We hebben er toch wel een beetje zin in. Oké, ja, als, als je daar ja, toch kerstliedjes gaat draaien, moet je ook eerst de kerstboom opzetten. Ja, oké, oké. Okay, okay, ja. okay. Dus huismeester. Dus ja. <laughs> oh. ik kom wel helpen. Ja, oké, okay, dan is het goed. Ja. Gaan we het weer gezellig maken in de studio aan de tolweg, Tina. Gezellig ook op de radio met uh, Billy Joel, die gaan we houden. You're Only Human.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 ja wel iets leuks, maar ook iets formeels, want jullie worden straks geïnstalleerd als de kindercommissie van zo'n En Dat is de eerste kindercommissie die we in Zandvoort woord gaan hebben. Jullie dus zijn de gelukkige als eerste. Van wie komt dit uh, initiatief? Nee, het is een een, een, een samenwerking.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 Dat doen we met een persoonlijke uh, mening die we hebben, ja. maar niet voor eigen gewin. Dus nee, we doen het voor heel Zandvoort. Ja. ja. Nou, succes. Ja. Dankjewel. Zijn jullie klaar voor het formele deel? Ja. Ja, dan gaan we terug de raadszaal in. En dan komt uh, het belangrijkste deel van de mening dit spannend? Nee? Een beetje, een beetje, beetje, beetje. Weet je wat je gaat zeggen zo? Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Oh, dat komt nog wel. Ja. Weet niet wat je gaat zeggen? Maar Hier nog even een glaasje limonade af? Hoe vind je het? Uh, heel cool. Fit cool? En fit spannend? Dan ook wel, ja. Maar zijn er dingen waarvan je denkt van uh, daar ga ik uh, daar ga ik ze even laten weten? Ik weet het niet. Weet je het nog niet? Nee, ik weet, ik weet het nog niet zo heel erg. Moet je er nog een beetje over nadenken? Ja. ja. Ik begrijp het. En jij? Hoe ga jij het aanpakken? Uh, we gaan gewoon met elkaar overleggen. Ja?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 Hey Tommy, hoe vond je het? Leuk?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 Um, we hebben altijd natuurlijk het jeugddebat één keer per jaar. Dat is echt met elkaar fel debatteren. En uh, nou, we hebben nu een aantal kinderen waarvan we gevraagd hebben... om die, ons als college van BNW uh, ja, ook, ook te helpen met alle ideeën uh, te vormen. Zij zijn tenslotte degene die er het langste last van hebben... Waar, wat wij hier doen, zomaar zeggen. Uh, dus dus um, de besluiten die wij hier nemen... Uh, als ze hier in voor blijven wonen, wat ik allemaal voor ze hoop... dan um, ja, is dat ontzettend belangrijk voor de rest van hun leven. Dus daarom is het mooi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 Oh, ik was al vroeger een hele grote baasspeler, hoor. Ja? Oh, ja. oh jee. Ja, oh, ja, ja, ja, oh. ja, ja. Ja? Nou ja, je weet het eh, Vrijwilliger van het jaar. Eh, ze kan nog genomineerd worden. Maar het na het deze over. onthulling zullen, zullen, zullen de stemmen wel weer teruggetrokken worden. Het zit er toch niet in dan. Eh, nou, je weet het nooit hè. Of de mensen nu luisteren en denken van nou, die tempier ik. Nou ja, ja, ja. Dat moet best kunnen. Als mediavrouw. Ja, als mediavrouw. Ja, ja, ja, ja. Mediavrouw van het jaar. kan je ook nog worden. Oh jee, ja. Dat kunnen we ook nog gaan, gaan opzetten. Nou ja, ja, laten we het niet te gek maken. Nee, joh, nee, ja. nee, nee. nee. We hebben nee. al genoeg verkiezingen en toestanden allemaal. Ja, He? zeker, zeker. Die de ondernemers van ineens? dit jaar hebben ja, ja, we ook, ook natuurlijk. Ja, daar ga ik ga, straks wat over vertellen. Straks hè, bij de evenementenagenda neem ik aan. Ja, ja zeker. Of tussendoor. Dat mag tussendoor. We, kan ook. ook. Kan ook, kan ook. Ja hoor. Ja, de zit er alweer op. Zodadelijk gaan we voetballen. Op het eindjesveld uh, gaat ze dadelijk om drie uur de wedstrijd uh, beginnen. ST Zandvoort tegen Medenblik... En Piet Pijper, die uh, volgt de hele wedstrijd voor ons... en doet ook weer de verslaggeving op de Sanfordse Radio. Ja, dus blijf oh. luisteren en graag tot zometeen. Lily